Rondje gemaakt met het De treinbotsing afgelopen vrijdag bij Tilburg is veroorzaakt doordat een van de treinen door een rood sein is gereden. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat de machinist van de passagierstrein het rode sein heeft genegeerd. Nou, Daardoor kwam hij in botsing met een goederentrein. trein. Het treinverkeer kwam lange tijd stil te liggen omdat de goederentrein trein na de botsing een brandbare stof lekte. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove overtredingen. In alle andere gevallen kan worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister opstelde tot 6 uur vanavond de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. In grote delen van Nederland zullen de huizenprijzen de komende tien jaar niet of nauwelijks stijgen. Dat zeggen economen van de ING. In gebieden waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen zal dat de komende jaren zo blijven. In de steden worden de woningen wel duurder, maar de prijsstijging vlakt ook daar af, verwachten de economen. Heineken wil een limiet stellen aan het aantal wegwerpflesjes van 25 centiliter dat per klant mag worden verkocht. Volgens de bierbrouwer is dat nodig, omdat vooral Aziaten massaal de kleine flesjes met draaidop kopen. Waarom is nog niet duidelijk. Vorig jaar ontstond hetzelfde probleem bij Nederlands melkpoeder. Voor de normale flesjes van 30 centiliter en de blikjes bier gaat de beperking niet gelden. Sven Kramer is voor de zevende keer wereldkampioen allround schaatsen geworden. In Calgary won hij de afsluitende 10 kilometer. De Rus Denise Yuskov werd tweede in het algemeen klassement voor de Noor Svelde Lunde Pedersen. De Tsjechische Martina Sablikova werd wereldkampioen bij de vrouwen voor Irene Wüst en de verrassende Noorse Ida Njatun. Het weer. Vannacht koelt het af tot 4 graden. Het is bewolkt, maar wel overal droog. Morgenmiddag breekt geleidelijk de zon door en wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOES vanavond. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Wij met nu de nacht. ZFM. Vijfentwintig jaar. ZFM in Zandvoort en jij bent erbij. You hear me so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 mix in the garden and the children they can play the first day of the summer and I lays here all the day and we'll invite the family round and drink some English tea that I raise up my feet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 Terminator. I created me a rocket just a week or rocket later And the way to beat is knocking Got We smashed up Feel it fills me up and it starts to shine and I see And it starts to shine And I see it